8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Nederland kiest, de stembureaus zijn geopend. Duits Constitutioneel Hof spreekt zich straks uit over ESM. En bijna 100 doden bij branden in Pakistan. Een half uur geleden zijn de stemlokalen in Nederland opengegaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna 12,7 miljoen Nederlanders mogen vandaag stemmen op een van de 21 partijen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 PvdA-leider Samson liet in het slotdebat weten graag met de SP samen te werken in een kabinet, maar dat beide partijen samen geen meerderheid halen. Samson zei dat SP en GroenLinks het dichtst bij hem staan, maar dat het eerst over de inhoud moet gaan. PvdA-leider Rutte zei eerder dat het grote gevolgen voor Nederland zou hebben als landen in Zuid-Europa de euro zouden verlaten. en benadrukte dat die landen aan de strengste eisen moeten voldoen om te worden geholpen. Het constitutionele hof in Karlsruhe doet vandaag uitspraak over de rechtmatigheid van de Duitse deelname aan het permanente Europese noodfonds, ESM. Als het hof groen licht geeft, is het laatste juridische obstakel voor het fonds weggenomen. De procedure is aangespannen door 37.000 mensen. Ze zijn vooral bang dat het hulpfonds een greep in de Duitse schatkist kan doen zonder dat de bondsdag daar nog iets over te zeggen heeft. De financiële markten kijken met spanning naar de uitspraak uit. Als het hof het ESM afwijst, zal dat leiden tot veel beroering. Maar waarnemers denken dat het niet zover zal komen. Algemeen wordt verwacht dat het hof het ESM zal goedkeuren. Maar mogelijk worden er wel voorwaarden opgelegd. De uitspraak van het hof wordt vanaf 10 uur bekend. In Pakistan zijn bijna 100 mensen omgekomen bij twee branden in fabrieken. Eén in een schoenenfabriek in Lahore en één in een kledingfabriek in Karachi. De meeste slachtoffers vielen in Karachi, waar zeker 70 mensen de dood vonden.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 De andere Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Bruno Martins Indy en Klaas-Jan Huntelaar. De Hongaarse goal werd gemaakt uit een strafschop. Nederland had de eerste WK-kwalificatiewedstrijd al met 2-0 gewonnen van Turkije. Het weer vanochtend komen wat buien voor. De middag verloopt grotendeels droog. Verder wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 17 graden. Donderdag en vrijdag nog koel cool, met vooral vrijdag buien. In het weekend iets meer zon en hogere temperaturen. ANWB en verkeersinformatie. 13 files, 40 kilometer bij elkaar. Eigenlijk nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij Best, 7 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop, 5 kilometer. Vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 Het wordt spannend woensdag en uw stem maakt het verschil. Stempartij van de Arbeid. Voor een sterker en socialer Nederland. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een viruskennetje overheen. En aan de achterkant een iets afsluiten met een vaaijvol. Uh, Oké, okay. uh, als dat niet werkt? is het echt niet anders gaan? Controle al Altijd. Als systeembeheerder rek je het niet met systeembeheerder alleen. Bij kwesties rondom leveringen bijvoorbeeld. Daarom is er DAS...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 Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Het NOS Radio 1 Journal live vanuit Den Haag. Met Lara Rentse en Marcel Ooster. Goedemorgen, de stembureaus zijn open, de laatste flyers en ballonnen worden uitgedeeld. Vandaag moet het gebeuren. We kijken terug op de optredens van de lijsttrekkers en de verschillende campagnes... met Joost Vullings en campagnedeskundige Hans Anker. En u hoort wat er gisteravond in het slotdebat gebeurde. In ieder geval kwam VVD-lijsttrekker en premier Rutte weer onder vuur te liggen. De heer Rutte heeft deze campagne ongeveer nog vaker gelogen... dan Diederik Samson is gearresteerd in zijn leven, want dat is heel vaak. Maar eens horen of Rutte goed heeft geslapen. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u geslapen? Heel goed. Ja, hoe bent u wakker geworden? Uh, met, uh, met u. <laughs> Kijk eens aan. Dat is, dat ja, is fijn om te horen, meneer Rutte. Leuk, ja. Heeft u de koffie al op? Uh, nee, ik ga de eerste, eerste koffie nog zetten zometeen. Okay. Hoeveel viel uh, dat debat gisteren? Want u verhoorde net, kreeg meer weer de volle laag van uh, Geert Wilders. Hè? Hoe heeft u dat ervaren? Uh, ja, maar goed, ik denk dat we over en weer natuurlijk uh, onze punten nog een keer duidelijk hebben gemaakt. En daarbij ook de confrontatie zochten... Uh, waar het nodig was om die punten te verduidelijken met collega's. Dat heb ik natuurlijk zelf ook gedaan. Volgens mij was het een debat waarin al die tegenstellingen, maar ook de overeenkomsten goed zichtbaar werden. was het een goed slotdebat. Nou, u kreeg daar geen uh, jeuk van, van uh, de aanvallen van Wilders. Want ik kan me voorstellen dat, dat u het ook, ook wel is... Nog, nee, mijn aanvallen van Wilders nog nooit uh, jeuk gehaald. Nee, ik kan me voorstellen uh, dat u het ook wel eens zat bent namelijk. Nee hoor, nee, nee, ik ben niet van Warschapijn. En, en het is een beetje ook een repeterende plaats, Dus uh, nee, daar heb ik nooit zo last van. Die zet Sorry. u dan uit? Uh, nou, in ieder geval, in het is iedere keer steeds hetzelfde in iets andere bewoordingen, dus uh, ik herken dat wel meestal. Nou, wat doet u nou, meneer we Eerst de kranten doornemen en dan stemmen of eerst naar buiten en uh, de stem uitbrengen? Ik ga om half tien stemmen, dus uh, daarvoor, alle kranten lezen, gaat niet lukken. Half tien stemmen op mijn oude een school hier in Den Haag. En uh, de rest van de dag uh, ja. uh, voor elkaar het werk. is natuurlijk wat achterstallig onderhoud u ook in het torentje. Uh, oh, u de gaat de er die schoonmaken <laughs> nou, niet schoonmaken daarover? Nou, niet letterlijk, maar er is natuurlijk hoogste zakelijke dingen in, in de papierwerk zijn wow. doorgegaan de afgelopen weken. Maar er zijn ook wel dingen blijven liggen, dus ik ga vooral naar kantoor om eens uh, even te zorgen dat daar de uh, zaken ja. in orde zijn. Wat ik kan me voorstellen, dat u toch ook nog wel even naar Karlsruhe kijkt hè, vandaag. Dat is natuurlijk ook belangrijk vandaag, want uh, doet het constitutionele Hof uh, zeker weten. En natuurlijk vanavond de uitslag. En uh, gaat er dan ook nog even gebeld worden met Duitsland? Met Angela Merkel wellicht? Nee hoor ik dat dat hangt er geen vanaf, maar ik ga ervan uit dat uh, ja, maar dit is eerst van Duitsland. Het is niet aan mij om daar nu over te commentaar te leveren. Mm -hmm. uh, ik vind het echt een zaak van de Duitsers. Uh, we hebben de Europese Raad een besluit genomen... over hoe we de Europese crisis willen aanpakken. Wij trekken nauw op met de Duitsers. En uh, volgens mij uh, help ik niet Duitsland... door daar weer commentaar op te gaan leveren. Okay. Dus eerst maar eens even die uitspraak afwachten van het Hof. Van ja, daar komen we uitgebreid over te spreken vandaag op Radio 1. Uh, meneer Rutte, tot slot. Want we vragen met alle lijsttrekkers die we vanochtend al wakker hebben gebeld... op wie stemt u? Op dezelfde... Waar ik uh, twee jaar geleden opstemde... namelijk op de nummer twee van de VVD-lijst, uh, dat is Edith Schippers. Uh, de minister van uh, Volksgezondheid op dit moment, bovendien een fantastische collega uh, waar ik ongelooflijk trots op ben dat ik bij haar samenwerp. Mark Rutte, ook u heel veel sterkte vandaag. Goedemorgen, succes voor de uitzending. Dank u wel, Goedemorgen. Ja, nog één poging hadden de lijsttrekkers om de kiezer duidelijk te maken waar ze op moeten stemmen. Ja, dan is het nu tijd voor het slotdebat. De stem op de heer Samson: is een stem. Alexander Pechtold. Een stem op Mark Rutte is een stem op Emil Roemer. Een stem op de SP is een stem op Geert Wilders. Een stem op meneer Pechtold is een stem op En een stem op Sibrand Buma. De heer Rutte. Op de heer Samson. Jolande Sam Is een stem op de Jaeger. Hiro Brinkman. Wat een stem op u is een stem op de heer Samson. Emil Roemer van de SP. Wat is het nou? Ik weet niet waar u zich over Een Stem op de heer Rutte is een stem op de heer Samson. Want een stem op u. Ja. Is een stem op de heer Een stem op de SP is een stem op de heer Samson. Meneer Samson. Een stem op de heer Samson is een stem op de heer Samson. En daar gaan de verkiezingen ook over. Voor de vijfde keer verkiezingen in tien jaar. Wij vragen aan mensen om te kiezen. En nee. kiezen voor een of andere. Keuzes maken. Waar kiest u voor? Ik zal nu een keus moeten maken. Konden we wat kiezen? Het is een misvatting. Om te proberen te kiezen. Eigenlijk kiest niemand echt. Zwevende kiezer. Een zwevende kiezer. U maakt nog steeds geen keuze. En het is goed ook dat de mensen zich thuis dat realiseren. Dat er zoveel zwevende kiezers zijn. zwevende kiezers. Zijn. En wij vragen die mensen om nu zijn keuze te maken. En waarom nu niet alvast kiezen? Voor de verkiezingen. Daarvoor zijn de verkiezingen belangrijk. Het is een belangrijke keuze. We kunnen helemaal niet kiezen. Nu. Alle lijsttrekkers hier vinden dat er een duidelijke keuze gemaakt moet en kan worden. Kies, ik kies ook. Joost Vullings is hier weer. heeft ook meegeluisterd en meegekeken natuurlijk gisteravond. Um, maar Joost, dat debat was het slotstuk van de campagne. Hè? Um, gaf het weer wat voor een campagne dit ook was? Uh, nou, het is wel. Uh, inhoudelijk was het wel een, een goede samenvatting van de hele campagne. Uh, ja, en het speelde zich op tv af. Ik bedoel, dat is, ja. dat is wel de conclusie. Dat... Daar kun je niet tegen opflyeren. Nee, daar kan je niet tegen opflyeren. Dit was een, een campagne, en dat is iedere keer, maar het lijkt wel iedere keer meer, meer te worden. Uh, een campagne die zich voornamelijk op uh, tv uh, afspeelde. Heel veel debatten, misschien wel te veel. Ik verwacht er ook wel discussie over in de campagne-teams. Gaan we de volgende keer aan alle debatten meedoen? Misschien wel tussen campagne-teams onderling, om het uh, aantal debatten te gaan beperken. Daar zal zeker nog over worden gesproken. Maar uiteindelijk was het natuurlijk wel de campagne van de spectaculaire opkomst van Diederik Samson. Het begon met de race Rutte Roemer. Maar dat pakte heel anders uit. Hoe verklaar je dat die omslag? Ja, ja eh, om, om heel kort te zijn. Diederik Samson is gewoon in een bloedvorm. Ik denk dat het voordeel van die interne lijsttrekkersverkiezing die ze bij de Partij van de Arbeid dit voorjaar hebben gehad, eh, die energie hebben ze weten vast te houden. Daardoor is de partij ook heel goed getraind. Eh, en ja, de partij stond gewoon al heel vroeg in de campagne en als je electorale concurrent eenmaal Roemer... gewoon minder scherp is, en dat mogen we wel concluderen... Ja, dan vliegen de zetels je, kan, je, je kant op. Ja, vooraf was gezegd, Europa zal toch het thema worden... He, mede doordat Wilders daar ook zo op inhakt en hakte. Was dat nou ook zo? Het was wel een belangrijk thema, maar Wilders heeft er natuurlijk geprobeerd een referendum van te maken over Europa. Dat is niet gelukt. Wilde nee. werd daarnaast ook gewoon heel veel over de zorg en de economische crisis gedebatteerd. Je kan niet zeggen van er was één centraal thema in deze campagne. Uh, maar misschien was er wel een, een centraal uh, thema. Dat, maar dat vind ik moeilijk om te zeggen dat het misschien wel meer om vertrouwen draaide dan, dan om de inhoud. De kiezer is natuurlijk in, in deze tijden wel op zoek naar een partij uh, en of een leider waarbij je het gevoel hebt van hé. Hey, uh, die gaat ons land door de crisis heen uh, loodsen. Een hey, fenomeen wat bij deze uh, campagnes in de aanloop naar de verkiezingen... een rol speelde, waren de fact-checkers. Dat is uh, iets nieuws voor Nederland, hè? Ja, in op die manier in ieder geval. Ja, op die manier de van ja, nou, journalisten om feiten te, ja, te checken. Maar, maar, maar goed, het <hij werd <hij> nu heel prominent neergezet. En het had ook zeker wel een, een, een rol in de campagne. Politici werden echt uh, voorzichtiger, gingen minder creatief met de werkelijkheid om. En daarnaast was het ook een campagne met, met heel veel one-liners, heel veel peilingen en ook vooral heel veel sidekicks. Het viel me op op tv dat één sidekick is tegenwoordig niet meer voldoende. Minimaal drie moet je er oh, hebben. Nou, wij vonden met jou toch wel het uh goed gaan in deze uitzendingen met één sidekick. De heer Anker zit hier ook. Ook. Meneer Anke, we hadden het net even over campagnes, misschien wel te veel uh, uh, debatten ook. Vond u dat ook? Nou, ik denk op zich dat het niet gauw te veel is. Uh, het is ook niet zo dat kiezers nou elke avond achter de televisie zitten. Dus wat dat betreft valt het allemaal wel weer mee. Het zou wel goed zijn om een beetje te coördineren. Zo is dat ook in Amerika gegaan. En langs die weg heb je nou gewoon drie grote centrale uh, debatten. Okay. En ja, daar kijkt iedereen naar. En dat is gewoon heel straight, geweldig. Gaan we het daar zo over hebben, meneer Anke. Dank u wel. Blijf even bij ons gaan ja, Anker zo dadelijk. Dan ook Hero Brinkman, weer een lijsttrekker die we wakker bellen. En Minor Rimmers bezoekt stembureaus hier in Den Haag. Ook hier in Den Haag bij de AWB John Bakker. Met de maar 14 files, alles bij elkaar nog geen 50 kilometer. Opvallende zaken zijn er eigenlijk ook niet. De meeste vertragingen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Brugge 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, bij knopen het Raasdorp, 5 kilometer. En ook 5 kilometer op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij de Alfred Maren. Vertraging bij de spoorwegen tussen Apeldoorn en Deventer. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoe gaat het op de stembureaus vanochtend? Meino Remmers, hoe is het bij jou? Ja, hartstikke gezellig. Dit is namelijk een bijzonder stembureau waar ik nu ben. Ik ben verplaatst van de basisschool naar het gemeentemuseum, het Haagse Museum... Um, ja, wat, moeten jullie nog stemmen trouwens vandaag? Lara, Marcel, hallo. Okay. Oh, kijk, je had het tegen ons. Ja, nee, we ja, moeten was, nog stemmen natuurlijk. Ja, het... ja, ja. Ja, natuurlijk. ja, ja. zeker. Nou, nee, want dat... vanochtend was het een beetje te vroeg, ja. dus zo dadelijk gaan we. Ja, kijk, dan, kun je, dan zou ik naar het gemeentemuseum komen, want meneer Buurman, als ze hier gaan stemmen, dan... Kunnen ze op vertoon van hun uh, stempas gratis het museum bezoeken? Ja. Dus dan heb je meteen cultuur? Absoluut. ja. It, it, uh, uh, uh, laten we maar eventjes het museum inlopen dan. Laten, laten we dat doen. Ja. Want, uh, waarom, hebben jullie dat eigenlijk, uh, oh, waarom hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Uh, wij zijn een stembureau en we hebben besloten om uh, zeg maar, ook, uh, het aantrekkelijk te maken voor mensen om hier te stemmen. Door het uh, gratis toegankelijk te maken. Het is een stemmetrekker. Uh, ja. <laughs> dat zou je zo kunnen zeggen. Maar het is ook heel belangrijk dat mensen hun stem gaan uitbrengen vandaag. En een stemlocatie, een goede stemlocatie, is daar één element in. Ja, het is trouwens uh, bij heel die verkiezingsretoriek... en alle campagnes weinig gegaan over de bezuiniging in de kunst, hè? Nee, daar ging het niet meer over. Nee? Dus wat dat betreft doet u het ook misschien een beetje? Nee, hoor. Nee. Hadden we het twee jaar geleden ook al. Ja, voordat... Kijk, hier staan de stemhokjes. Daar, daar wordt, wordt er goed gestemd? Is het? Even vragen hoe de opkomst is, hè? Hoe is de opkomst? 34. 34 al? 34. En hoeveel van die 34 mensen gaan ook de tentoonstelling bekijken? Dat weet ik niet. Nee, dat houdt u niet bij. Nee. Dat durft u niet. Nee. Wat gaan meneer Buurman de mensen zien... als we bij Happy Days Den Haag dan vervolgens na het stemmen doorlopen? Nou, de Happy Days Den Haag uh, geeft een beeld van Den Haag in de jaren 50 en 60. Met uh, zeg maar alles wat hier op cultuur gebeurde en zich ontwikkelde. Dus typisch een, uh, een, een tentoonstelling die iets zegt over de Haagse cultuur in de jaren... Ja. Dat is één van de tentoonstellingen. Maar ze kunnen ook naar de tentoonstelling van het Maudershuis. Dat is iets heel anders. Dat is kunst uit de, jaren, uit de eeuwen 16, 17 en 18. Ja. En hier is hier tegenover. Daar kun je dus allemaal naartoe als je hier gaat stemmen. Ik moet er wel... Het, het, de gelijkenis met de jaren 50... Ik, ik had het vanochtend al een beetje. Turflijsten, rode potloodjes. Er is niks veranderd. Eigenlijk niet. Nee. nee. Alhoewel, in dit museum verandert het altijd wat, hoor. Er is dus altijd weer iets nieuws. Altijd weer iets actueels. En uh, altijd weer mooi tentoon zijn te zien. Vandaag ja. iets, morgen weer iets nieuws. Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen er hier gaan stemmen. En dan vervolgens dus gratis dat gemeentemuseum kunnen bekijken. We zouden eigenlijk met de directeur Benno Tempel spreken. Maar die is te voet naar het museum, want... Zijn fiets was gestolen. <laughs> Daar zouden politicus zo wat aan moeten doen. Lijkt me onmogelijk om op te lossen. Goed, wat een ellende zeg. Ik wens hem sterkte mee. Mino, tot later. We praten hier verder met campagne-deskundige Hans Anker. Uh, meneer Anker, u zei net al, in Amerika is het beter geregeld. Heb je drie grote debatten, kijkt iedereen naar uh, zijn inhoudelijk. Zijn het er hier dan, ja dat geeft u aan, te veel met een te veel aan onderwerpen? Wordt de kiezer daar niet meer wijs uit? Nou ja, je hebt hier ook een beetje debatinflatie, dus uh, zet twee politici aan tafel... en het heet een debat uh, te zijn, Dat is niet zo... Uh, dus het zou goed zijn om denk ik kiezer ook een beetje op te voeden in de zin van wat is nou echt een debat? En dan kun je heel goed kijken naar uh, de Verenigde Staten. Je ziet ook dat de formaten zich ontwikkelen. Hè. Dus het was vroeger mensen achter een katheder. Uh, maar uh, vanaf uh, begin jaren negentig ook die townhall debatten waarin mensen zelf vragen kunnen stellen. Ja, dat levert fantastische uh, uh, televisie op, uh, die ook informerend is voor, uh, voor de kijker. Dat heeft de NOS gisteren ook geprobeerd. Hè? Met, uh, via Vragen in Den Haag zijn ja. er vragen gesteld van luisteraars en kijkers. En die mensen zijn uitgenodigd. Hoe, hoe, hoe werkte dat? Nou ja, mevrouw van Lieshout is nu een, is een fenomeen, uh, bekende hè? Nederlander ja. uh, geworden. Ja, wat je daar ziet is dat verschillende formaten uh, wat geforceerd in elkaar worden geschoven. En ik denk dat dat niet helemaal goed werkte. Hoewel toevallig dit onderdeeltje denk ik wel interessant was. Je, je moet kiezen dan, zeg Je zag ook eigenlijk. dat politici, uh, uh, en ik zat zelf te kijken in de Tweede Kamer met alle campagne-medewerkers. Ja, die zaten toch ook op het puntje van hun stoel. Omdat hoe je dan reageert als politicus is, is zo alles bepalend voor mm. hoe je verder wordt waargenomen. Dus dat is een interactie die denk ik heel erg goed is om die uh, op het scherm uh, te krijgen. Maar dan zou je moeten kiezen voor die vorm? Ja, dan bank. moet je die vorm doen en dan moet je zeggen... we gaan nu gewoon vanavond anderhalf uur of twee uur... het mag echt lekker lang, kiezers haken toch niet af... die zijn hongerig als het, he, als het schaar is. En dan zeg je, we gaan vijftien vragen van kiezers uh, beantwoorden. Ja, en dat is eigenlijk altijd interessant. Ja. De belangrijkste vraag misschien wel, die nog niet zo vaak is gesteld. Want wat denkt u, deze campagne lokt dat de stemmers naar de stembus vandaag? Hoe, hoe zal de opkomst zijn? Ja, ik denk dat die vrij hoog uh, zal zijn. Maar dat heeft, denk ik, minder met de campagne te maken... als wel met de vraag wat voor ligt. Hè? Dus kiezers worden altijd in beweging gebracht door macht. Uh, dat is eigenlijk ook wel voor de hand liggend. Uh, en dat geldt zowel voor de afweging tussen kandidaten. Hè? Dus je stemt toch liever op iemand uh, met de kans om premier uh, te worden. In ieder geval, daar speel je mee. Maar het is ook, als het spannend is... en als die premiersvraag aan tafel ligt... als er twee paden hardhollend naar de finishlijn gaan, zoals nu het geval is... Ja, dan trekt dat ook uh, mensen aan om toch uh, naar het stem, uh, stemhokje te gaan. Daar waar ze anders zouden denken, ik ga toch nog even de boodschappen doen. Nou, we zijn benieuwd hoe dat, uh, hoe dat, hoe dat afloopt met het, uh, het opkomstpercentage. Dat horen we ook natuurlijk later uh, vanavond. Um, wie vindt u heeft een goede campagne gevoerd de afgelopen weken? Welke partij, welke lijsttrekker heeft het goed gedaan? Welk team heeft het goed gedaan? Nou ja, dat is er natuurlijk maar één. Dat is Diederik Samson. Uh, maar je ziet ook dat je wordt ook altijd weer een beetje geholpen... door de fouten uh, van anderen. Dus het is... Uh, uh, succes en uh, falen liggen heel erg dicht bij elkaar. Maar wat Samsel denk ik heel erg goed gedaan heeft... is om na zijn leiderschapsverkiezing niet stil te gaan zitten... of op vakantie te gaan zoals Bima heeft uh, gedaan. Maar de straten in de het pleinen... Het momentum op. vast te houden. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat de PvdA dat een beetje heeft overschatten... het belang daarvan. Hè. Ze hebben gedacht van nou dat gaat ons kiezers opleveren, zo werkt het niet. Maar het is wel een ideale voorbereiding voor die debatten. Je hebt een hele korte campagne, dat is ook een beetje atypisch hè, voor Nederland... dat het eigenlijk in een periode van twee weken wordt beslist. Doet een beetje te denken aan 2003, eh, toen we allemaal eh, onder de kerstboom zaten... en vervolgens twee weken campagne hadden. Ja, als je dan in die eerste week, in de eerste twee debatten... jezelf goed neer weet te zetten, eh, of in ieder geval in het eerste debat... en dat in het tweede debat weet vast te houden... en als dan je direct de tegenstander fouten maakt... Ja. ja, dan krijg je momentum, zoals dat heet. Ja, en dan die andere nog even kort, meneer Anker, want uh, de gedoodverde winnaar... en hij staat natuurlijk nog steeds op winst, uh, Emiel Roemer van de SP. Uh, heeft hij het nou zo slecht gedaan? Of werd dat ook een beetje aangejaagd door wat er over hem werd gezegd? Nou, ik vind dat de SP het uh, zeg maar in de buitencampagneperiode heel erg goed heeft gedaan. Uh, erg trouw gebleven aan zichzelf, de eigen opvattingen, ook veel uh, grassroots-verbindingen. Maar als je campagne technisch bekijkt, kijk, ze zijn... Heel snel gaan roepen, uh, uh, wij zijn bereid om te regeren. Uh, denk aan de SPD, weer bereid. Dat doet bij de PvdA heel erg denken aan Sheffield. Aan Neil Kinnock die eigenlijk al zich als premier uitgaf uh, in 1992. Een week voor de verkiezingen en ja. vervolgens werd weggestemd. Uh, dat is allemaal processtaal. En dat moet je niet doen in een campagne. In een campagne moet je inhoudelijk uh, spreken. Want anders dan, uh, vervreemd je je kiezers. Hans Akker, hartelijk dank voor je commentaar. Heron Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Lijsttrekker en uh, partijleider van het Democratisch Politiek Keerpunt. Uh, hoe heeft u geslapen vannacht? Ik heb heerlijk geslapen. Ik zal u heel eerlijk vertellen, ik heb zelfs een uh, telefoontje doorgeslapen van u. Uh, ja, dat klopt. Een ja. Dus, uh, dat, dat, dat geeft maar aan dat ik heerlijk geslapen heb. U was diep weg, begrijp ik. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. Maar uh, is, is het anders nu dan toen u op de lijst stond van de PVV? Want u bent nu lijsttrekker, hè? Ja, nou ja, je moet je voorstellen. Ik ben drie maanden geleden gefuseerd met mijn toen nog hele jonge partij uh, met, met Trots op Nederland. Uh, en in drie maanden tijd moet je en een nieuwe kandidatenlijst formeren, een nee. nieuwe partijprogramma maken. Ik wilde dat per se drop laten berekenen door het CPB. Je moet fysiek voldoen aan allerlei eisen van de kieswet en dan ook nog campagne voeren in drie maanden tijd. Ja, zijn helft kan wij. Ja. Dus daarom heeft u zo lekker geslapen. U bent gewoon moe. Ja, nou, ik moet u toegeven dat ik wel een beetje moe. Begin te worden, ja, kan ik ja. me voorstellen. Ja, ja maar u geeft het al aan. U moest natuurlijk alles zelf uitvinden. Als u terugkijkt op die campagne, want daar hadden we het net over met meneer Anker. Bent u dan tevreden? Heeft u, u heeft geen grote blunders gemaakt, dat hebben ze althans nee. niet gehoord. Nee, nee, dat klopt. Uh, uh, kijk, intern uh, gebeuren er altijd uh, dingen die je niet verwacht of die je uh, niet kunt voorzien. En die zul je dan uh, proberen moeten uh, recht te trekken. Uh, je moet alle tickers in de kruiwagen houden, zoals dat dan heet. Uh, ja, ik ben. Als, ik heb het gisteravond met mijn campagneteam nog over gehad. Uh, als we het allemaal terugkijken in die drie maanden, ja. Ja, dan moeten we gewoon onze handen dichtknijpen. We hebben. het is gewoon heel erg goed gedaan. Nou, tot slot nog even, meneer Brinkman. We hebben alle lijsttrekkers daarna gevraagd op wie stemt u vandaag? Ja, ik stem natuurlijk op mijn eigen partij. En ik hoef uh, ja. iedereen op... Uh, om, uh, op ja, ja, dat weten we wel. Maar welke, welke naam? Ik stem op uh, nummer drie. De eerste vrouw van de lijst. Dan Jeanette Winters. Dank u wel, meneer Brinkman. Sterkte vandaag nog. Graag gedaan, dank wel. Goed, we laten het even achter ons. De verkiezingen heel even maar. hoor. We gaan naar het voetbal. Het Nederlands elftal staat er na twee wedstrijden in de WK-kwalificatie uitstekend voor. Bondscoach Louis van Gaal zag dat zijn ploeg na de overwinning op Turkije... ook uh, te sterk was voor Hongarije. 4-1 werd het in Boedapest. Bas Ticheler sprak na afloop met Van Gaal. Dit oogde allemaal vrij uh, rimpeloos en zorgeloos. Um, was dat ook zo? Nee, dat lijkt me niet. Als jij uh, vlak voor de wedstrijd het Robben verliest. verliest... Ja. En in de rust van Persie, dat zijn je stakeholders, zeg ik maar. Uh, ja, dan heb ik een uh, gelukkige keuze gedaan met Lens natuurlijk. Maar ook met Huntelaar, want die scoren allemaal. En uh, ja, Hong Hong Hongarije uit, dat is gewoon niet makkelijk. Maar ja, uh, we scoren vrij snel, dan geven we nog een penalty weg. Uh, dat is dan jammer, maar dan scoren we weer vrij snel... En uh, uh, ja, dan moeten we het eigenlijk beter nog uitspelen. Dat was ook tegen Turkije zo, maar nu hebben we tenminste nog uh, twee goals erbij gemaakt. Dus dat is uh, uh, wel beter. Maar het belangrijkste is natuurlijk de team spirit. Dat heb je ook vandaag weer gezien. Dat is onvoorstelbaar. Maar je ziet ook dat de spelers niet wit zijn. Uh, dat heb je ook duidelijk kunnen constateren. En, en dat is ook de reden dat ik spelers uit voorzorg eruit moet halen. Eerst maar eens Robben, wat was daarmee aan de hand? Die had een, een, een gevoel in zijn listeek. Nou, dan, dan gaan wij beslissen of hij uh, mee moet doen of niet. Nou, uh... Maar toen zei hij, neem ik aan zelf, doe maar niet. Ja, dat, dat kan best. Maar het gaat erom of, we, of wij een verstandige beslissing hebben genomen. En ik denk dat dat een verstandige beslissing is geweest. En hetzelfde geldt voor Van Persie. Die kreeg een paar tikken van die Juhasje ja, in de eerste hoofd. Dus die had kneuzingen en dat gaat opstijven. En dan, dan ga je ook uit voorzorg deze spelers eruit nemen. Plus het feit dat ook Van Persie niet een rimpeloze voorbereiding heeft uh, genoten. En dat heb ik allemaal uh, gezegd ook. Dus uh, dan kan Klaas er gewoon in. En uh, datzelfde geldt voor Strootman, die had ook al in het begin een, een, een knietje in zijn rug gehad. Ja, dat gaat ook opstijven. En datzelfde was voor Martels Indy, uh, die ook een, uh, een kneuzing had. En dan kan je ze beter eruit halen. En een mesh wordt het eigenlijk. Ja, maar dat heeft wel met de fitheid van de groep te maken. En, en, ja, dat heb ik van tevoren aangegeven. Dat is er nog niet. Dat kan ook nog niet, want uh, we moeten zes weken in de competitie zijn. Dat heb ik ook gezegd. En dan, Dus in oktober denk ik dat dat uh, beter zal zijn. Maar het rimpeloze wat ik eigenlijk bedoelde in het begin... is dat ik toch denk dat je rustiger op de bank gezeten hebt dan tegen Turkije. Ja, natuurlijk. Omdat uh, volgens mij Turkije een veel betere ploeg is. Dat heb ik ook van tevoren gezegd. En alleen zij zijn georganiseerder. Maar uh, dat vond ik in de tweede helft uh, niet het geval. En dan hadden we eigenlijk veel meer doelpunten moeten maken. En wat is de conclusie dan na deze wedstrijd? Dat we een hele goede start hebben gehad. En, uh, en dat ik ongelooflijk blij ben. Een tevreden bondscoach Louis van Gaal. Na half negen dan uh, stemmers, kiezers in het buitenland. De laatste peilingwijzer Kees van der Staaij, Roemer en Barroso die Europa toespreekt. Blijf luisteren.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 PUM zoekt professionals met 30 jaar werkervaring. Ik ben Judith Bos en ben onlangs voor PUM als vrijwilliger naar Armenië geweest... om een televisiestation te helpen. PUM zoekt experts op alle gebieden... om kennis te delen met ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Iets voor u? Kijk op pum.nl. Zomaar een upgrade krijgen, dat is altijd een mooi gevoel. Maar een upgrade op uw nieuwe BMW, dat klinkt helemaal goed. Oeh.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 Nederland naar de stembus en bijna 100 doden bij branden in Pakistan. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Bijna 12,7 miljoen Nederlanders mogen vandaag stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Zo'n 10.000 stembureaus zijn om half acht opengegaan. PvdA-leider Samson was de eerste lijsttrekker die zijn stem uitbracht. Dat deed hij in een zorgcentrum in zijn woonplaats Leiden. Er kan in Nederland ook worden gestemd op onder meer treinstations, Schiphol, in scholen en in kerken. Op het station van Maastricht waren vlak na de opening al heel wat mensen bij het stembureau. Ik moet vroeger op mijn werk zijn, dus ik dacht, ik sta iets vroeger om te stemmen. Ja. Belangrijk vandaag om je stem te laten horen? Ja, vind ik wel. Ik voel, me wel altijd, uh, ik voel het wel als een plicht om te gaan stemmen, absoluut. Ja, ja. Als de stembureaus vanavond om negen uur dichtgaan, dan worden alle stemmen door de mensen van het bureau met de hand geteld. Dat kan soms tot na middernacht duren. PvdA-leider Samson zou graag met de SP samen in één kabinet willen... maar hij is bang dat ze samen niet genoeg zetels halen. Reageerde op een vraag van SP-voorman Roemer in het NOS-slotdebat gisteravond. Volgens Roemer denken PvdA en SP op veel punten hetzelfde. Wij willen graag dat we van het ontslagrecht afblijven. Wij willen graag dat we nu in 2013 met elkaar fors gaan investeren. Dat gaat u allemaal niet lukken als u met die rechtse heren in zee gaat. Waarom durft u nou niet te zeggen dat wij hier samen met sociale partners... hier een verbond maken dat wij samen die plannen gaan uitvoeren en dat we niet ons tweeën... uit elkaar laten splijten door de reakseher aan de overkant. Samson zei dat zijn partij dicht bij de SP staat... maar dat dit ook voor GroenLinks geldt. Ik heb al eens eerder gezegd en al veel vaker gezegd... het is duidelijk waar de Partij van de Arbeid staat... en het is duidelijk dat de SP en GroenLinks het dichtst bij ons staan. En iets verderop staat dan het CDA en D66... en heel ver weg staat de VVD. Samson benadrukte dat het nu eerst over de inhoud moet gaan... en dat de kiezer aan zet is. Als ratten in de val zaten ze in Pakistan zijn bijna 100 mensen omgekomen bij twee branden in fabrieken. Eén brand in een schoenenfabriek in Lahore en één in een kledingfabriek in Karachi. De meeste slachtoffers vielen in die laatste fabriek in Karachi. In beide gevallen waren er geen nooduitgangen en zaten de deuren op slot, zegt een woordvoerder. There was no safety uh, measures in the design of the building. There was no safety exits and all the people they got trapped and there was probably only one uh, uh, way out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 De Demonstratie is gisteren begonnen bij de ambassade in Cairo in Egypte en overgeslagen naar Libië. De Amerikaanse regering is in gesprek met de Egyptische regering om de situatie onder controle te krijgen. We are obviously working with Egyptian security to try to restore order at the embassy uh, and to work with them uh, to, try to get the situation under control. De film waar het allemaal om gaat zou geproduceerd zijn door de Amerikaanse pastor Terry Jones die bekend werd door het verbranden van de Koran.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 AWB verkeersinformatie informatie 18 files, 55 kilometer bij elkaar. Vrij veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij Bokstol Noord, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Maren, 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij knoop het Leenderheide, 6 kilometer. En tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding.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 Is uw heftruckchauffeur uitgeschakeld, waardoor uw vrachtwagen niet op tijd geladen kan worden? Hoe klein of groot uw bedrijf ook is, Randstad regelt snel de juiste mensen voor u. Iedereen heeft iets met Randstad. So de helft van het Europees budget wordt uitgedeeld aan boeren. 50 miljard euro per jaar. Jij kunt dat stoppen op 12 september. Kies Partij voor de Dieren. Goedemorgen, het is... Uh 10 minuten over half negen. U luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. De stembussen zijn inmiddels, stemhokjes zijn inmiddels uh, open. Een uur, meer dan een uur. U kunt uh, uw gang gaan. En wij uh, besteden uiteraard vanochtend ruimschoots aandacht... aan de verkiezingen in het Radio 1-journaal. Maar er is ook ander nieuws. Jazeker, want zo dadelijk om negen uur... spreekt de Europese Commissievoorzitter Barroso... het Europees Parlement toe... in zijn jaarlijkse State of the Union. Belangrijk, omdat Barroso het plan gaat onthullen... voor een zogeheten bankunie. Alle banken in Europa moeten... Onder toezicht komen van één instantie... en de spaarders moeten beter worden beschermd. Correspondent Tensadé zocht alvast uit wat het plan zo'n beetje voorstelt. Wij vertegenwoordigen meer dan, dan 5.000 banken. En banken met een uh, heel uiteenlopend profiel. Uh, Zijn ook de ING's en de APN AMRO's? Absoluut, ja. ja. Op het kantoor van Guido Ravout, directeur van de Europese Bankenfederatie... de bankenlobby hier in Europa, hier in Brussel... De contouren van de voorstellen over de bankenunie die Barroso zo meteen gaat presenteren, die zijn al duidelijk. Waar komt het ongeveer op neer? Voor eerst zouden alle Europese banken onderworpen worden aan éénzelfde toezichthouder. En de toezichthouder uh, zal de Europese centrale bank zijn. Geven jullie daarmee als banken eigenlijk ook niet een beetje toe, ja het is nodig. Iemand moet ons op de vingers kijken, anders gaat het fout. Wel, ik ben er echt van overtuigd dat de nationale toezichthouders hun werk goed deden. Ja, maar toch, men wil ja. uh, toch iets meer. Men wil iets daarover hangen. Waarom? Wel, omdat er nu eenmaal de Europese realiteit is. En uh, alle grote banken werken in verschillende landen. Is dit nou het gouden ei? Wel, dit is uh, volgens ons het beginpunt. De bankenunie is meer iets wat er gekomen is op het moment dat de situatie zo problematisch was... dat er niks anders meer gedaan kon worden... om een acute crisis te vermijden... zijn ze met dat idee van die bankenunie op de proppen gekomen. En ik denk eigenlijk dat dat een stap is die niet ver genoeg gaat. Frank van Aarschot van de Brusselse club Fairfin... die de banken, het reilen en zeilen... in de financiële wereld kritisch in de gaten houdt. We moeten, we moeten veel verder gaan, denk ik. We moeten het debat echt opengooien over wat we met een bank doen... hoe, hoe kan een bank het beste... Uh, bijdragen. Waar willen we krediet aan geven? Sinds januari van dit jaar zijn er toch 500.000 mensen die hun huidige rekeningen opgezegd hebben en die naar ethische alternatieven zoals coöperatieve banken verhuisd zijn. Ze zetten hun geld elders weg? Ja, ze willen, ze willen, hun geld, ze willen dat er met hun geld iets anders gebeurt. Hè. Ze, ze willen, ik denk dat ze gedesillusioneerd zijn door, door wat er in al, met al die grote banken naar boven is gekomen. En ze willen daarvan van verlost zijn. Ze willen daar niks meer mee te maken hebben. Guido Ravoud, directeur van de Europese Bankenfederatie. Barroso wil in januari aanstaande al van starten. Uh, dat zal zeker niet per 1 januari volgend jaar zijn. Uh, natuurlijk, de Europese Centrale Bank zal op dat moment nog niet alle mogelijkheden hebben om zelf inspecties te doen op het terrein. En daarvoor zal de Europese Centrale Bank beroep blijven doen op de nationale toezichthouders. En dan moet je maar hopen dat die hun werk goed doen. Want de laatste jaren is er een hoop fout gegaan. Ja, maar goed, je hebt ook in het verkeer mensen die die begaan. Je kunt niet bij elke bestuurder en ook niet bij elke bediende in een bank een toezichthouder zetten. Dus je moet goed controleren, maar je kunt nooit vermijden dat... Er is mensen buiten de schreef gaan. De directeur van de Europese Bankenfederatie, Guido Ravoud, hoorde u. En zijn deze sprak met hem uh, later vanochtend. Zodra de Europese Commissie voorzitter Barroso zijn State of the Union heeft uitgesproken... dan hoort u er meer over. 13 minuten over half negen is het. Wij keren weer terug naar de verkiezingen in Nederland. Kees van der Staaij, goedemorgen. Goedemorgen. Lijsttrekker van de SGP. En wij kunnen u feliciteren. Nu al. Ja, dat klopt. Dat is wel heel bijzonder om aan het begin van het verkiezingsdag gefeliciteerd te kunnen worden. Mooi, hè? Want ik ben nu ja. al overladen met felicitaties. Ja, dat kan ik me voor. Want u bent jarig, hè? Klopt. Hoe oud ook alweer? 44 jaar geworden vandaag. Ja. Ja. Ja. Leuke cadeaus gekregen? Zeker. Een paar boeken. Waaronder natuurlijk ook wel over de politiek. Dus en, dat is wel een leuke start. Ook over de politiek, maar ook iets anders. Ik kan me voorstellen dat u uh, na al deze weken uh, behoefte hebt aan iets anders, aan iets luchtigs. Ja, een, een mooie fles wijn en een leuke pen staat er ook bij. Dus ah. ik ben helemaal dik tevreden. Okay. Gaat u, uh, meneer Van der Staaij, gelijk stemmen uh, zodra u de deur uitgaat? Uh, sterker nog, uh, we hebben al gestemd. U heeft al gestemd, u bent ja, wel erg vroeg. Of weg, of weg daar, de kinderen naar school brengen, gelijk even met z'n allen langs het stembureau geweest. Ja. En uh, ja, op het stembureau kwamen de felicitaties ook al gelijk binnen. Ja. En nu hoop ik om kwart over tien zometeen nog even een reusachtige taart aan te gaan snijden op het plein in uh, Den Haag. Wel, oh, oh, dan komen vier, dus we even langs. Ja, zijn zitten veel mogelijk mensen komen Dus ik ben welkom. <laughs> Meneer, want we er daar nog even, dat ging dus goed, dat stemmen, want uh, we krijgen net een. Uh, Tweet van Arie Slop, collega van de ChristenUnie. Misschien omdat wij hem gebeld hebben. Maar hij was in verwarring. Hij moest weer terug naar huis en was zijn legitimatie vergeten. U had alles bij u? Nou, dat is inmiddels toch vrij bekend. Uh, ja. Dacht ik dat een legitimatieverwijs ja. echt voor iedereen t nodig is? Het is niet nieuw, hè? Maar ik had wel een ander probleem. Dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Ik wou gaan stemmen, maar de punt van mijn rode potlood lag er helemaal uit. Ach. Maar uh, gelukkig dan, als het stembureau op alles berekent, want er kwam prompt een reserve rode potlood aan. Dus dat is in het in ieder geval goed geregeld. Maar ik weet hoe dat kwam. U heeft natuurlijk heel hard uh, gedrukt met het potlood. Hij het lacht er al, hij lacht er al. Oh. Ik wist dat u dat ging vragen. <laughs> nou, dat kost weer belastinggeld. Meneer Van der Staaij, oh, we vragen het alle lijsttrekkers vanochtend. Op wie heeft u dan gestemd? Ik heb uh, nummer twee gestemd. Mijn uh, fractiegenoot Elbert Dijkgraaf, met wie ik al een paar jaar nu ontzettend plezierig samenwerk in de Kamer. Goed. Wij wensen u dan een extra plezierige dag, meneer Van der Staaij. Fijn, bedankt. Sterkte ook die laatste. Dankjewel. En op de derde zeepel als mooi verjaardagscadeautje. natuurlijk. Ja, dat hadden we wel gedacht. Okay. Dan hoor. Fijne dag. Ja, ja nou, we gaan kijken hoe het ervoor staat in de peilingen. Straks de laatste peilingwijzer. En we bellen ook even met Emiel Roemer. Vraag hoe hij wakker geworden is vanochtend. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Ja, druk is het niet geworden vanochtend. 18 files op dit moment, 60 kilometer bij elkaar. Met een paar aanrijdingen. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij knooppunt Prins Klausplein zorgt dat voor 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En verderop bij Woerden, 4 kilometer na een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij de Alfred Maren, 6 kilometer. En daar zijn twee rijstroken afgesloten.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 Nederlanders die langdurig in het buitenland verblijven... en dat zijn er na schatting zo'n half miljoen... die mogen ook stemmen en kunnen ook stemmen... maar niet zo heel veel maken gebruik van hun stemrecht. In 2010 brachten slechts 35.000 mensen daar hun stem uit. En dat is 7 procent. Verslaggever Karen Alberts belde een aantal Nederlandse expats... om te horen of ze gestemd hebben. Toeval of niet, de vijf expats die ik aan de telefoon krijg... blijken op één na hun stem te hebben uitgebracht. Ik heb al gestemd, ja. Vorige week is het... Uh post verzonden aan de burgemeester van Den Haag. Uh, ik heb gestemd, uh, uh, eigenlijk net twee weken geleden. Ik heb uh, weer gestemd, ja. Ja, ik heb uh, weer gestemd. Alleen Herman Mostermans, ruim 50 jaar woonachtig in de buurt van Bordeaux... ...doet niet mee. Niet dat hij niet wilde. Hij ontdekte te laat dat er alweer verkiezingen aankwamen. Ik wist wel dat de regering gevallen was en dat er een nieuwe regering moest komen via het stemmen... maar ik heb niet gehoord wanneer of zo, ik heb niks gehoord. Om als Nederlander in het buitenland mee te doen... wordt het je niet echt makkelijk gemaakt... vindt Cathleen van den Berg uit Washington. Als je niet eerder gestemd hebt... Uh, ja, dan moet je toch wel echt hetzelfde achterkomen... waar je precies in Den Haag moet zijn om je als kiezer te registreren. Het is bovendien zaak er vroeg bij te zijn. Het laten registreren moest al voor 1 juli jongstleden gebeuren. Toen leefden eigenlijk de verkiezingen nog helemaal niet... En ik weet zelf van een aantal Nederlandse vrienden van me in Washington dat die eigenlijk ook helemaal kwijt waren voor wanneer ze zich nou moesten registreren. Dat registreren kan digitaal. Maar het stemmen moet per post. Iets wat Robert de Ruiter, hij woont ruim acht jaar in Brazilië, betreurt. Dat is niet echt optimaal in, in een land als Brazilië. Want ja, de service is niet hetzelfde als, als, wat wij, als, als wat de mensen in Nederland gewend zijn, laat ik zo zeggen. Dat bij de laatste verkiezingen zo weinig expats gestemd hebben. Verbaast Herman Mostermans uit Frankrijk niet. Ja, ik vind dat Nederland de zaak zo gecompliceerd heeft gemaakt om de landen te laten stemmen. dat ze in feite hopen dat ze niet stemmen. Die indruk heb ik echt. Kartelijn van den Berg ziet meerdere redenen dat zo weinig Nederlanders in het buitenland stemmen. Het zou voor een gedeelte te wijten kunnen zijn aan een aantal Nederlanders. die echt al heel lang in het buitenland wonen. en veel minder binding nog hebben met Nederland. Uh, ik denk dat wat zeker niet helpt, is inderdaad dat het niet mogelijk is om bij de ambassade uh, te stemmen. En ik weet ook dat andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland... Uh, daar partijen veel actiever zijn in het contact houden met mensen die in het buitenland wonen... en die er betrokken bij houden en, en stimuleren om ook echt te gaan stemmen. Jan de Boer woont 16 jaar in Frankrijk. Hij vindt het in elk geval belangrijk om zijn stem uit te brengen. We zitten met z'n allen in het schip van Europa... En dus ook de uitslag in Nederland is van belang voor Europa, ook als ik hier in Frankrijk woon. Karen Albert belde met Nederlanders in het buitenland... Hoeveel van hen hebben gestemd, dat hoort u wel. Maar niet meer vandaag, denk ik. Dat zal wel later worden. Het is tien minuten voor negen. We gaan eens eventjes naar de laatste peilingwijzer. NOS publiceert sinds juni dit jaar de peilingwijzer gemaakt door de Universiteit van Leiden. Het is een gemiddelde van alle peilingen. En door dat gemiddelde is beter te zien welke trend er uit die peilingen naar voren komt. Bij ons is Tom Lauwersen, politicoloog aan de Universiteit van Leiden. Meneer Lauwersen, welkom in de uitzending, welkom in de studio. Goedemorgen. Die laatste peilingwijzer. Um, heeft u daar nog iets opvallends gezien? Nou, die bevestigt eigenlijk het beeld wat we in de laatste week eigenlijk zagen opkomen. Mm -hmm. De P van de A is snel doorgestegen en nu ongeveer gelijk met de VVD. We kunnen er niet zeggen... wie nou op dit moment de grootste is... en dus al helemaal niet wie de grootste gaat worden. Nee, allebei 35 tot 37 zetels, hè, is de verwachting. Ja, dat is de, dat is de verwachting inderdaad. Ja, is er dit jaar veel gepeild? Of zegt u van nou, dat is eigenlijk ieder jaar wel hetzelfde? Het is wel iets meer dan vorige jaren. Want ook één vandaag is nu met een peiling gekomen. En sommige bureaus hebben wel iets vaker gepeild dan, dan vorige keren. Dus die indruk klopt wel. Ja, en u bekijkt ze allemaal. Is er eentje aan te wijzen... Die het beste is, zit er één het, het, het best bij uw gemiddelde? Nou ja, kijk, uh, als je heel dicht bij mijn gemiddelde uh, zit, wil nog niet zeggen dat het ook klopt. Nee, er uh, uh, kan <laughs> zijn dat bijvoorbeeld Sinovate, uh, de politieke barometer, die wijkt vaak iets meer af van het gemiddelde, maar het kan zijn dat zij het bij het rechte eind hebt en, en, en de rest niet. En waar zit hem dat in dat Sinovate uh, afwijkt? Hebben ze een andere methode? Ze hebben een iets andere methode, elke pijler selecteert zijn deelnemers op een iets andere manier... en uh, Sinovate zorgt ervoor dat die mensen willekeurig zijn geselecteerd mm. ooit... Uh, in een panel terechtgekomen... terwijl je bij uh, Maurice de Hond kun je jezelf aanmelden Dus dat is een groot verschil. En ze corrigeren ook op allerlei manieren... voor het feit dat PVV'ers vaak minder geneigd zijn om mee te doen aan peilingen. En dat kan ook zorgen voor dit soort verschillen. En hoe corrigeer je zoiets... Nou, wat, wat ze bijvoorbeeld doen is als ze in de peiling zouden zien dat ze 60% van de deelnemers mannen zijn en ja. maar 40% vrouwen. Terwijl je weet in het electoraat is dat 50-50. Dan uh, weeg je de vrouwen iets zwaarder ja, mee ja. in de antwoorden. Dus dat is een manier waarop dat gebeurt. Ja, en die gordijnbonus, zal die er inderdaad komen denk ja. u? Waar, waar de PVV dan met name zou profiteren. Ja, dat is, dat is onduidelijk. Het is wel de vraag of het echt een gordijnbonus is. Dus dat het erom gaat dat mensen niet durven te zeggen... dat ze PVV gaan stemmen in een peiling. Het is eerder zo dat ze minder geneigd zijn om aan peilingen mee te doen, denk ik. Dat mensen zeggen, ja, ik ben toch niet zo geïnteresseerd ja, in politiek. Ja, ze komen sowieso niet in die cijfers voor eigenlijk. Of nee, omper. ja, het is voor peilers lastig om dat soort mensen te pakken te krijgen... om mee te doen aan de politieke peilingen... omdat ze juist ook een beetje een afkeer van politiek hebben. Hmm. En daar proberen ze ook weer voor te corrigeren, maar dat... Dat is lastig en ze hebben dat geprobeerd weer beter te doen dan na 2010. Maar we zullen gaan zien of ja. dat eh, een beetje gewerkt heeft. Maar is er wel een groep die, die het niet durft te zeggen? Uh, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb daar geen aanwijzingen voor. Het is, het is heel moeilijk om die groep in kaart te brengen. Juist omdat ze niet aan ja, dat soort duidelijk. onderzoeken mee willen doen. Ja, Hans Anker, campagne-deskundige, zei net van ja die tweestrijd uh, Samson-Rutte... die trekt, denk ik, extra kiezers wel naar de stembus toe. Um, hebben zij ook zoiets als een gordijnbonus als die strijd zo concreet is... dat het tussen hen gaat, dat toch veel mensen op het laatste moment besluiten... nou dan maar één van hen? Ja, dat zou ik eerder het strategisch stemmen noemen. Hè? Ja. Dat mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk voor een kleinere partij... maar ik wil ervoor zorgen dat een van die twee de premier uh, uh, levert. Uh, dus ik ga maar niet op D66 stemmen, maar op de VVD bijvoorbeeld... Uh, en dat is een effect wat je in de peilingen uh, uh, wel een beetje terugziet. Dat, ja. dat D66 in de laatste dagen toch eens wat weggezakt. En dat zou onder andere kunnen komen... doordat mensen stra proberen strategisch te gaan stemmen. Tot slot nog even naar het nieuwe fenomeen bij televisiedebatten Het tweede scherm. Uh, daarbij kunnen kijkers op internet direct hun mening geven over de lijsttrekkers. Heeft zo'n tweede scherm uh, invloed op de uitslag gehad uiteindelijk? Um, dat, is, dat is heel lastig te zeggen of het nou het tweede scherm was... of het debat, of de media-aandacht na zo'n debat. Want dat is, gebeurt allemaal op hetzelfde moment. Dus het is heel moeilijk uit elkaar te trekken. Maar wat je over dat tweede scherm wel moet zeggen... is dat dat ook mensen zijn die zelf kiezen om aan dat tweede scherm deel te gaan nemen. Dus je weet niet of dat een representatieve groep is voor alle kijkers. Dus uh, uh, mensen zouden er verstandig aan doen... om die uitslag van zo'n tweede scherm met een korreltje zou te nemen. het tot slot nog even... Um... De grote winnaar tot nu toe is, al zou je het soms vergeten, de SP. Blijft dat zo, denkt u? Ja, het, het, winnaar is ook een, een kwestie van perspectief. Hè? Waar, waar ja, zet ja. je het tegen af? als je tegen... naar zetels kijkt. Ja. Ja, ze staan nu nog steeds in de, in de peilingwijzer op zo'n uh, uh, vijf zetels winst ongeveer. Uh, dus, dus ze doen het goed. Maar ook PvdA en VVD staan nu ongeveer op die winst. Ja, goed. Tom Lauwensen van Peilingwijzer. Hartelijk dank voor uw commentaar. Emiel Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. SP-leider Emiel Roemer, lijsttrekker. Hoe heeft u geslapen? Uh, ik slaap altijd heel erg goed. Dat is een groot voordeel. Uh, hoe druk het overdag kan zijn, zet mij in de hoek met een kussenachtje <laughs> in mijn netje ik ben gekrokken. Okay. Want ik begreep, uh, we hebben al heel wat lijsttrekkers gesproken, dat het een, een kort nachtje is geweest ook. Ja, ik heb natuurlijk het debat gehad uh, uh, tot, uh, tot laat. Nou ja, dat was in Den Haag. Uh, vervolgens weten uh, nog heel even met, met een paar mensen aan het napraten. En even een glaasje aan het drinken. En dan voor je een nou, auto zitten we, dan is het al over twaalf en dan moet je naar het zijde. Dus, ja, ja, precies. En, en heeft je u, sluit u dan zo'n avond af met een lekker biertje of uh, met een uh, met fanta? Zeker weten. Oké. Okay. <laughs> hey, wat doet u meneer Roemer vandaag nou nog? Gaat u dan toch nog weer schuursponsjes uitdelen of? Nee, vandaag niet meer. Ik uh, ga ze dadelijk rond half tien. Uh, ga ik stemmen in mijn eigen woonplaats in Sambreek. Ja. En uh, daarna dan, uh, uh, ja, ik ga ik kijken of ik de dag een beetje doorkom. Het zal wel een beetje ijsberen worden. En een beetje thuis <lacht> uh, mijn gezin nog eens een keer zien. Want het is de afgelopen drie weken ja. toch een beetje weinig geweest. En dan uh, wachten tot het even uur is. Bent u zenuwachtig meneer Roemer? Want het is natuurlijk het is spannend voor u hè? Uh, uh, maar Marcel zei het al even, u uh, staat wel op winst in de peilingen. Maar het, is toch, het valt toch wat tegen op dit moment. Uh, uh, u, u, u komt van, van, van hoog en ver. Uh, bent u extra zenuwachtig daardoor? Nou, ik denk dat iedereen wel een, uh, een gevoel van spanning heeft. Die wil uh, natuurlijk iedere wedstrijd als uh, een topsporter die winnen. Maar goed, uh, natuurlijk hebben we ook uh, hoger gestaan in de peilingen. Maar ja. welke andere partij kan zeggen dat die voortdurend... Uh, op winst staat en dus meer vertrouwen van de kiezers heeft gekregen. Dus ik ben daar aardig trots op. En ja, als je heel, uh, op enig moment uh, hoog staat, dan weet je ook dat alle pijlen op je gericht worden en dat alles over je heen komt. Dat heb ik steeds voor gewaarschuwd. Meneer Roemer, nou ja, -nog ik weet wat we gekregen hebben, maar ja. ben ik ben hier tevreden. Nog even heel kort, uh, want we vragen het allerlei lijsttrekkers. Op wie stemt u? Uh, nou, niet op mezelf. Uh, en uh, op wie ik dan uh, vervolgens op de reis ga stemmen, dat, uh, dat hou ik netjes uh, voor in een stemmokje. Dank u wel, meneer Roemer. Sterkte ook vandaag.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 The Morning After. Dat we weer gaan bouwen, verbouwen, kopen en verkopen. Met gasten in de studio en een kiezersbus in het land. Luister morgenochtend naar de stemming van Nederland. The Morning After. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. vertrouwen. Op Radio 1. Dank u wel. Het nieuws van alle kanten. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Centraal Beheer Agmea is er voor ondernemers zoals u. Bijvoorbeeld omdat een brand in uw bedrijf enorme financiële gevolgen kan hebben. Ik heb natuurlijk wel een brandverzekering, maar ja, is dat voldoende? Mijn productie ligt dan ook plat. En zoiets kan weken duren. Goed dat u belt. Na een brand lopen de vaste kosten gewoon door... terwijl er geen inkomsten zijn. Daarom bieden wij naast een brandverzekering een speciale bedrijfsschadeverzekering. Nou, dat klinkt als uit de brand. Wilt u mij alle informatie sturen? De extra voordelige bedrijfsschadeverzekering van Centraal Beheer Achmea. Na een bedrijfsbrand vaak het verschil tussen erop of eronder. Voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1.